De spanning in de Utrechtse raadzaal loopt op. De gemeenteraad heeft zware kritiek op burgemeester Wolfsen... vanwege zijn optreden bij de affaire rond een weggepest homostel. Wolfsen zou te weinig hebben gedaan. En gisteren bleek dat verslagen van gesprekken met politie en justitie zijn vernietigd. In de wandelganger wordt gesproken over het indienen van een motie van afkeuring. Het debat is vanaf kwart over tien geschorst. Het is nog onduidelijk wanneer het debat wordt vervolgd.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Zit je misschien ook een beetje te wachten... tot het weer gaat trillen en beven onder je voeten? Het zou zomaar kunnen, hè? ja, want uh, één aardbeving is meestal niet alleen. Dus je weet het nooit. Maar uh, voorlopig is het rustig, in ieder geval hier in de wachtkamer van de nachtzuster. En als je dan toch wakker bent... Bel dan even naar 0800-1121. Het is hartstikke gratis ook nog. 0800-1121. Het is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. En er is altijd wel iemand wakker die het antwoord weet. Ik ben dus alleen maar degene die de mensen met de vragen... en de mensen met de antwoorden aan elkaar doorverbindt. En dat doe ik als je belt naar 0800-1121. Een mailtje sturen mag altijd. Dat kan naar omroepmax.nl. Twitteren kan... Dan via apenstaartje nachtzuster. En je kunt chatten tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als ik je even kan horen. Even je stem horen. Via 0800 1121 legt de goele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend Dan help me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijf blijft, even bij me staan. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets bij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 Nacht zuster. Wat ik zonder al je zorgen. Nacht zuster. Al niet de morgen. Nacht je <hums> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe ik aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik aan de pijn. Moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets van de pijn. Nacht waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets aan de pijn. Nacht zuster, Nachtzuster, oh, wow. Nacht zuster, oh, wow. Nacht oh. de pijn, pijn, pijn, pijn. pijn. Nacht, Nachtzuster, nachtzuster. Nachtje. ze, en het liedje heet Nachtje. Ik vond het wel toepasselijk. maar Nachtje. ze en het liedje heet Nachtzuster. Ik vond nacht. Hoe gaat het met je doortje? Ik lees net dat, uh, dat uh, Wolsen met zijn Amsketen in de shader vast zit. Wow, ja. ja. <laughs> erg. Dat hij er niet meer uit kan komen. Nee. Ach, verdrietig, hè? Nou, snu. Ja. Ja. Maar ik had een vraag. Ja. Het wasbolletje, dat ken je, hè? Dat, dat, dat, dat, ja. Zo'n ja. Waar je ja. je vloeibare wasmiddel in moet doen? Ja, ik wist niet dat het een naam had. Maar het wasbolletje. De, ja. Ik sta toch potje door iedere keer te turen en te turen, om te kijken of het de goede hoeveelheid heb. Waarom kan dat niet in contrasterende kleurenmaatverdeling opstaan? Ja, dat kost toch extra geld. Ja, maar ze zijn gratis en ze willen graag dat we hun wasmiddel kopen. Ja, dus jij, jij zegt, als er één merk is dat een bolletje met contrasterende kleuren op het wasbolletje de, de, de hoeveelheidsaanduiding, ja. dan ga, ga je het kopen. Ja. Maar Doortje. Ja. Als jij vier keer zo'n bolletje met wasmiddel gevuld hebt, dan weet je toch wel tot je hoever je ongeveer het erin moet gieten. Ja, natuurlijk wel. Ik, ik kijk nooit Bij, naar de hoeveelheid. De ik giet hem gewoon helemaal vol. Ja, maar dat hoeft niet. Dan, vers, dan, dan verknoei je heel veel wasmiddel. Doe ik te veel? Ja. Oh, het wordt nog steeds niet schoon. Oeh. <laughs> ja, dat Oje. zeg ik ook wel eens. Ja, ja. dus het wasbolletje, de, de um, um, inhoud, ja, hoe zei je het nou? De... Ja, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maatverdeling? Ja, de maat, maataanduiding. Ja. De maataanduiding. Niet duidelijker. Ja, het is toch ook erg dat ik meteen weet wat je bedoelt. Maar het, het is meestal is het een soort van ingegoten. Ze hebben één keer een malletje gemaakt van zo'n bolletje. Ja. En daar gieten ze iedere keer dat plastic nee, keer. verschillende in. fabrikanten hebben ook oh. nog verschillende bolletjes. Oh, ja. Oh ja, het zijn er niet zo veel natuurlijk, hè? Unilever, Henkel. Maar jij doet ook als je... Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, jij doet gewoon een koopje nieuwe wasmiddel. En dan gebruik ja. je ook het bolletje dat bij de betreffende wasmiddelfles zit natuurlijk. Ik gebruik gewoon altijd hetzelfde bolletje. Oh nee, ik, uh, ik raak ze ook wel kwijt. Dus ik, uh, ik pak wat voorhanden is eigenlijk. Maar hoe kun je nou een, een, uh, een, een, een wasbolletje kwijtraken? Uh, ...verdwijnt in een mouw... ...en dan dan hij oh, ja. mee naar de wasdroger... Oh. ...en dan zit erin. hij op de grond... ...boven waar ik de was op hang. Op die manier raak ik ze kwijt. Dus er liggen op de raarste plekken... wasbolletjes ja. bij jou? Ja. Zo heb je geen en zo heb je er vier. Nou, wat ik wel altijd denk... ...en, uh, dat, is, uh, en dat blijft misschien... Uh, ...mijn fascinatie... ...met uh, de vrekkenkrant... ...en bezuinigen haal ik dan maar weer eens naar boven. Maar ik denk wel... Altijd die bolletjes, zou je die daar nog niet iets leuks mee kunnen doen? Het is toch ook zonde om iedere keer als je een nieuwe fles moet kappen... weer zo'n bolletje weg te gooien? Ja, want die zitten er helemaal niet meer bij. Zitten er geen bolletjes meer bij? Nee. Gaat nou jouw gewone telefoon over? Hoor ik dat verkeerd? Nee, dat is uh, een highlight van, van Merk van de chat... Oh, dat dus klinkt als... Als een Doortje zegt, dan gaat die telefoon over. Eerlijk, waar? Ja, echt waar. Echt. Zo, en dan roepen nogal wat mensen Doortje, hoor. Ik kun jullie ja, allemaal maar... even Doortje roepen. <laughs> ik doe snel even de chat op en inderdaad ja, zie ik dat er alleen maar. maar Doortje voorbij komt. <laughs> Doortje, Doortje, Doortje. Nee, maar zitten de bolletjes er niet meer bij? Meen je dat nou serieus? Nee. Moet je apart bestellen? Nee. Ja, dat is wel voor niks met een antwoordnummer, maar... Is het serieus waar? Dat heb ik helemaal gemist, die ontwikkeling. Sinds wanneer is dat? Oh, heel lang. Ja, ik gebruik natuurlijk nog gewoon altijd hetzelfde bolletje. Ja, ik heb ook de, hetzelfde rijtje. Maar zij hadden dus ook van is zonde... als je bij iedere nieuwe fles het bolletje weggooit. Wat zeg je? Zij dachten ook dat het zonde was om steeds het bolletje weg te gooien. Ja. Dus ze ja, hebben tuurlijk, bedacht en dat je... Ja, Iedere keer een bolletje met die fles meegeven, dat is ook... Uh... Ja, hoeveel bolletjes kan een mens hebben? Ja. Nou ja, ja, dat dacht ik. Misschien kunnen we er wat leuks mee. Maar ik hoor net dat ze al bedacht hebben dat je tegenwoordig de bolletjes moet bestellen. Ja. Het is toch niemand die dat doet? Klopt. Maar schepjes ook. Schepjes ook bestellen? Nou, dat is toch van de zotte. Het gedaan, en toen kreeg ik ze gewalst door de brievenbus. <laughs> de de, de postbode is erop staan springen. Ja. Nee, maar, nou, maar dat vind ik echt, want dan koop je wasmiddel, denk je ook oh, moet was doen. En dan kom je thuis en dan moet je eerst nog een bolletje gaan bestellen. Dus dan ben je drie ja, dat wassen was, verder. Het is cool, want de ene wasmiddel moet je 50 milliliter voor gewoon, uh, gewoon oh, ja. vuile was En de andere 36. Nou, ik dus heb wel eens. verschil ook. Want ik koop nog wel eens... Uh, je hebt bij ons uh, zo'n zo winkel waar je... Um, uh, volgens mij zijn dat afgekeurde partijen... of uh, Tsjechische flessen of dat soort dingen. Maar dan kun je goedkope wasmiddel kopen... Ja, en de... ik woon in een dorp. Daar hebben we niet zuckers in. Hebben ze... Nee, dat is jammer. Maar daar, ja. hebben ze... daar koop je meteen zo'n hele grote fles. Maar dan, als ik dan thuis kom, dan heb ik ook altijd het gevoel... dat er zoveel water bij gedaan is dat ik, dat ja, dat ik drie ik bolletjes ook. bij de was moet doen. Dat heb ik ook met die hele grote flessen wasverzachter. Ja. ja, precies. Ja. Goh. Maar ik had nog een andere vraag. Oh, want ik, financiële... vond dit al, uh... ik dacht al, dit is wel de vraag... Die, die aspergeboer van... ja. in, in Limburg is... Uh... Die, die zo slecht voor haar personeel was. Ja. Haar boerderij is uh, door de overheid verkocht, geveild. Ja. Omdat ze uh, 300, nog wat duizend schuld had bij de ja. arbeidsinspectie. Ja. En dan heeft die boerderij 1,6 nog wat miljoen opgebracht. Oeh. Waar gaat de rest van dat geld naar nou heen? Krijgt zij dat? Dat neem ik toch aan van wel. Ja, dat. Ik weet het niet. Ik ja, natuurlijk. Wie anders? Ik van wel. Maar ik vind het ook wel heel apart dat ze zo'n zo, zo stinkend dure boerderij... de 300.000 tegenover 1,6 miljoen, dat is toch wel een beetje ongelijk. Ja, ze hadden moeten zoeken of ze niet nog ergens een uh, drie auto's van een ton had staan of zo. Ja. Of ja. een gedeelte, een stuk land. Oh uh, ah, ja ja weet ik veel. <laughs> maar goed, maar jouw vraag is, krijgt zij dan die, uh, die, die 1,3 miljoen? Die blijft. Ja, ja, maar daar ga ik gewoon vanuit van wel, toch? Ja, ik denk het ook wel. Ja. Maar ik weet het niet. Ik weet niet hoe het gaat. Nee. Nou ja, ik zeg 0800-1121, maar ik ben bang dat er nu alleen maar iemand kan bellen die zegt... Ja, dat ja. klopt. ik denk het ook. Ja. Nou, uh, Doortje, we zijn in ieder geval van start... Met de twee vragen waar ik weer mijn uiterste best voor kan doen om ze te vertalen straks. Om op te roepen om mensen om te blijven bellen naar 0800-1121. En uh, wat ga jij nu doen? Ik, ik ga mijn glasje wijn leeg drinken en dan ga in bed verder luisteren. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Ja. Goh, dan, uh, dan spreek ik je weer op de chat. Kan iedereen nog één keer Doortje roepen op de chat? Moet jij even de telefoon oh, bij je computer houden? Gluten? Ja. <laughs> Goed. Als je ook uh, doortje wil roepen op de chat dan kan dat via www.nachtzuster.net. Dag doortje. Oké, okay, fijne dag. Hetzelfde. Hoi. Marcel. Glad oor. Ja. <laughs> ik voel oh, me goeiemorgen. aangesproken. Goedemorgen. Oh, dat klinkt ook heel saans. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb vorige week had ik natuurlijk even gebeld. Ja. En ik heb, uh, dus normaal ga ik altijd om drie uur, ga ik altijd niks op mijn beetje uit, weet je wel. Dus dan belt hij mij even een nest vandaan. Dat hij denkt, oh, ik heb maar verslapen. Ja, want de telefoon gaat. Ja. Ja, dat, het is wel heerlijk. Ja. Ik, het voelt wel een beetje als thuis als ik jou hoor praten. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik moet wel een de... beetje oppassen, want ik heb er drie jaar logopedie voor gekregen om het kwijt te raken. Dus ik moet het niet weer gaan doen, natuurlijk. <laughs> Maar goed. Hey Astrid, moet je, ja. moet je horen. Ik belde vorige week, belde ik jou op. Ja. En uh, eigenlijk een beetje, een beetje, een beetje, een beetje frontwaardig. Ik heb een, ik heb een, ik heb een hele vreemde vraag. Denk. Ja. Moet je horen, ik, rij, ik ben vrachtwagenchauffeur. Hè, dat, uh, ik rijd door Amsterdam. Ja. En uh, een, op een gegeven moment denk ik in een hele drukke, hele drukke weg, zeg maar, die, zeg maar een beetje een... Uh, het is net nog geen snelweg. Het is, het is de N200, is het? Dus yeah. De weg van Amsterdam naar Halen. Oh ja. Een uh, uh, nare weg, vind ik. Maar dat. goed, ja. oké. Okay. Ja. Uh, ik rij over een kruispunt met een stoplicht. En dat stoplicht, dat kruist een fietspad en een voetgangersoversteekplaats. Je mag er maximaal 70, ik rij 60, mijn stoplicht staat op rood. En vlak voordat ik bij stoplicht rij, gaat mijn stoplicht gaat op groen. Ja. Maar op dat moment ja. gaat het stoplicht van de fietsers en de voetgangers pas op oranje en naar rood. Oh! Ei, dat klopt niet, hè? Nee. Nou. Ja, lastig. Dat is lastig, hè? Ja, als ja. jij een zo blinde bent. Want er zit ook zo'n erin, weet je wel? Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan kom je aan als zilberkotten als, als, als, als, uh, en uh, nou een uh, zelfs plankenkennis die je wegdraagt, want dan gaat hier goed komen daar. Ja. Nou, Dat is helemaal niet zo. Dus te wat, ik, ja. denk, ik, ik, ik, ben, ik ben professional, ik ben, ik ben beroeps, ik denk, joh, ik ga die, ik ga die, die, die, die, die jongens in Lansloum, lang, ga ik even bellen voor, joh, ga het eens even uh, nakijken, ga het eens even repareren. Krijg ik zo'n muts aan de telefoon van het bureau daarop? Ja, nee, we gaan het meteen, gaan we dat uh, ernaar kijken. En, uh, nou, hartstikke goed. Nou, oké, okay, hartstikke blij. Ja. Ik denk, dat het morgen over. Mm. Rij ik de volgende dag? Ja. Rij ik langs het stoplicht? Niet. Ik denk... En kom je toevallig rood, altijd met rood aanrijden bij dat stoplicht? Ja, het is, het is, het is nagenoeg altijd, het is het ding rood. Ja. En uh, als je dan, als je dan ze hebben een uh, 30, 40 meter voor de stop ligt, rijdt het maar, gaat het ding op groen. Mm. Ja. Maar op dat moment gaat dus dat van die fietsen, die gaat dan pas op een keer op oranje en een keer naar rood. Ja, de, ik vind het Wat wel bij. raar hoor. En ik vind het ook raar. Ja. ja. Dat, het is ook verschrikkelijk dat ze, niet, uh, dat ze niet heel hard gaan rennen als iemand dat aangeeft. Hè? Want als er daarna dan iemand wordt doodgereden, dan, wordt, dan is het nog driedubbel schrijnend omdat je nog het aangegeven hebt. Ja, ja, precies. Maar goed, er is niks gebeurd, begrijp ik. Niet gebeurd. Dus nu is de vraag. En daar praat, praat ik al over veertien dagen geleden inmiddels. Huh? Ja. Ja. Dus. Ik bel de volgende dag, bel ik weer op naar ja. het politiebureau. Ik zeg: Jongens, ik moet Gisteren hebben we gebeld. Ik zeg: Het is een levensbedreigende situatie daarom. Ja. En er is nog niks aan gedaan. Ja, nee, maar dan kun je beter de even terugbellen. Want dan zet je meteen door naar het uh, bedrijfje die erover gaat. Ik denk wel: uh, Wat dat is dit nou verkeerd, jongens? Dat, dat horen jullie dat toch gewoon meteen te doen? Ja. Ja, <laughs> nou, oké, okay, dus. Ik bel later, bel ik nog een keer terug. Ook nog. En uh, ja, uh, die en die weg en het paaltje in nul fout. Ik heb het allemaal precies aangegeven. Ja, dat is het daar ook. Ja. Dus, uh, wat was dan gedaan? Nou, die week erop. Want inmiddels was het uh, donderdag en vrijdag dat ik dan gebeld had. En maandags uh, heb ik altijd een andere route. Dus die week erop. Dinsdags kom ik langs. Hetzelfde laken te pakken. Stoppen. er is nog niks aan gebeurd. Ik denk, nou nah, jongens, jezus. Ik kwaad, dus ik bel drie bergen op hup, 1 Ik weet je, dan ga ik eigenlijk. Nee. 2 Nee! Gemeinde drie bergen. En uh, ik, zeg, moet je horen, ik zeg, wat doe ik nou verkeerd? Nee, maar heb je echt 1 1 gebeld? Ja, ja, ja, je ja, hebt 1-1-2. Ja, maar kijk. Marcel. Ik, ik, zeg, ik zeg tegen die agent, dus ik krijg die agent en je ja. dus, legt het uit. Ja. Ik zeg tegen die zeg, wat moet ik nou doen als er nou niks aan gedaan wordt? Ik zei, zal ik dan nou een opwaspop kopen, de vrachtwagen dat dwars over de weg zetten, met mijn oplaspop onder mijn rechtervoorwiel Zo. En 1 en 2 bellen en zeg van, jongens, ik heb er nou in dood gereden. Wat moet ik doen? Nou, dat lijkt me echt, echt jullie... heel... Ja. ja. Ja. Maar ik zeg, wat moet ik doen om de aandacht te krijgen of voor je het stoplicht? Ja. Ik zeg, want morgen is het mijn kind die daaronder ligt. Ja. Snap je? Ja. En toen? En dan rijd ik gisteren rijd ik langs. Het ja. Is, uh, ja, ja. Of, ja. ja. Uh, ja. ja. Inrichterijk langs, nou. niks aan gedaan. Nou. Maar wat zei die meneer die jij belde dan? Sorry? Wat zei die meneer die jij belde? Ja, nou ja, die, die, die zegt, ja, we gaan meteen naar Amsterdam bellen en uh, dit kan niet. en uh, ja. Niks aan gedaan. Niks aan gedaan. Maar wat was je vraag? Mooi. He? Sorry? Wat, wat nou eigenlijk je vraag, het principe van het programma is vragen en antwoorden. Ja, precies. Ja. Dan, ze, dan, dan, dan vraag ik dus ze, ze zegt vanuit, nou, dus ik moet meer en mee, mee, mee, mee op straat. En, ja. en, en, uh, hè. Maar als je, dan, als je dan gewoon als, als, als, als, als, als eerlijk burger en een beetje als professional, want ik, ik, ik ben 30 jaar chauffeur. Ja. Als je dan de politie belt voor een levensbedreigende situatie. En keer op keer op keer. En er ja. wordt niks aan gedaan. Ja. Dan vraag ik me af van jongens, wat doe ik nou verkeerd? ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja. ja. Maar goed, maar eigenlijk is gewoon je vraag: waarom hebben ze er nou niks aan gedaan? Waarom doet men daar nou niks aan? Men, waarom heeft men, ja, waarom meestal, is men niet. Ik weet, ja. want we hebben het zo maar uitgelegd: van het is de taak van de gemeente. En, ja. en, en uh, bla bla bla, weet je wel, uh, verkast je naar, naar de muur. Ja. En dan denk ik: van jongens, de politie is het toch voor de beveiliging? Ja. De politie is er voor onze veiligheid? Ja. En, uh, moet je wat, ik respecteer zo, want dat want, zijn gewoon allemaal. Uh, dat zijn gewoon, goede mensen allemaal. Ja. Marcel, waar was het ook weer? Op, op de A200 en 200. En de N200. En 200. Dat is eigenlijk is het de Haarlemmeweg. Haarlemmeweg. Van Amsterdam die naar halen gaat bij het station ja. uh, bij het Ah oh ja. Slotendijk. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik vraag me af of iemand nou daadwerkelijk een antwoord op deze vraag kan geven. Maar je weet nooit. 0800-1121. Ga ik mijn best doen, Marcel. Hartstikke goed. En geen grappen met vrachtwagens dwars parkeren en je opblaaspop onder het rechtervoorwiel, hè? <lacht> en ook niet onder het linkervoorwiel. Ja, ik, heb, ik, heb ja. wel, ik heb dan wel een, de aandacht. <lacht> dat, dat, zodra je over opblaaspop uh, begint sowieso. Nou, uh, bedankt. Dat is waar. <laughs> ja, is goed meid. Uh, ik, uh, ik hoor het straks wel, ik uh, ben nog heel even op mijn ogen dicht. Om drie uur gaat me wekken. Oké, okay, nou dan, dan probeer ik het zo rond een kwart over drie opgelost te hebben. Hartstikke goed. Dankjewel, Marcel. Kijk eens Hoi, doeg. 0800 1121. Dat is het nummer van de nachtzuster. We hebben al drie vragen openstaan. Dat is lekker, want we zijn pas 23 minuten verder. Maar die vraag over het stoplicht, dat is wel een ja, levensbedreigende vraag. Ja, dus daar willen we heel graag een antwoord op. Uh, waarom wordt er niks aan gedaan? Is dat iets wat geen voorrang heeft? Of uh, pak Marcel het gewoon verkeerd aan als hij het probeert op te lossen? Nou, uh, bel dus 0800 1121. draaien we ondertussen een uh, lekker toepasselijk plaatje. Red light spells danger. Ocean en red light spells danger. Nou, in het geval van Marcel dus helemaal. Want uh, die uh, ergert zich nogal aan een uh, rood licht op de N200. Dat zodra het groen wordt niet aansluit op uh, de andere overstekende mensen. Via de fiets en uh, het wandelen. En hij heeft die situatie meerdere malen gemeld. Maar er wordt niks aan gedaan. Dus hij vraagt zich af wat hij verkeerd doet. En waarom er niks aan gedaan wordt. Nou Kun je daar iets zinnigs over zeggen? Bel dan even naar 0800-1121. Jo, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Dat klinkt heel populair. als ik hey, Jo, Jo, Jo. Ja, maar je weet wel met wie je spreekt. Ja, met Jo. Ja, ja dat, dat weet ik. Ja. Want je assistente die zegt net... Toen vroeg ik aan hem, met wie spreek ik? Toen zei hij met de radio. Zo'n nou, radio kan niet spreken. Kijk. Lekker, meteen een antwoord. Ja, dus uh, de, de, je, is, je bent niet op je mondje gevallen, joh. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, maar Astrid, ik had een vraag over olie. Ja. Er is uh, levertraan. Ja. Nou, dat is een olie, dat komt van de walvissen. Ja. Dan heb je uh, zonnebloemolie Ja. Dat komt van de en... oh, Je gaat nu niet de oude vragen over de babyolie stellen, hè? Nee, nee, oh. nee, helemaal niet, want dat heb ik niet meer nodig. Baby, baby, nee, baby. maar het is een oud grapje als je zegt olijfolie komt van olijven, zonnebloemen komt van zonnebloemen en babyolie komt van... Ja. Ja, goed. Nee, maar oh, sorry, we waren bij de, bij de zonnebloemolie. Ja. Ja. Nou, maar dan heb je slaolie. Ja. Maar in sla zit geen olie. Nee. Dus dan denk ik van, waarom hebben ze dan niet gewoon erop gezet waar het vandaan komt? Net als bij de babyolie. Ja, maar ja, dat is toch idioot? <laughs> dan zeg je van, nou ja, je, je hebt dus olijfolie, je hebt bloemolie en, en dan heb je slaolie. Dan denk ik, nou sla, zit daar geen, er zit geen olie in. Nee, zou je denken hè? Ja, ik weet het niet hoor. Het zou me niks verbazen. Als je uit een olijfolie kunt persen... kun je misschien uit sla ook wel... Olie. maar ja, het heet slaolie omdat je eroverheen moet gooien. Dat is het juist. Ja. Nou, ja, maar dan, dan moeten ze het ook een andere naam geven. <laughs> maar ja, dat geeft niks. Als dit, dat was het dat je denkt van nou... ik denk wat, wat idioot om, om daar slaolie... maar dat is geen olie. Maar wat zit er in de slaolie dan? Ja, nou ja, weet jij dat? Dat weet ik niet, want er staat ook niet op die vleeswaardigheid. Nee, dat gemaakt. kan toch niet? Er moet tegenwoordig overal op staan wat erin zit. Ja, nou weet ik, ik heb een slaolie, maar er staat helemaal niks op. Er staat gewoon alleen maar slaolie op. Ja, is dat is heel goedkoop. Is... Nou, nee, volgens mij is het, het zelfs duurder als, als zonnebloemolie. Oh. En, en het schijnt vetter te zijn, maar ik gebruik het dus praktisch niet. Maar ik had dus nog een fles slaouder. Ja. ja. Maar er staat ook geen houdbaarheid op. Nou. Maar op, op een fles zonnebloemolie staat wel houdbaarheid. Ik vind dat ze er met de slaolie een beetje een potje van maken. Ja, dat denk ik vandaag. Ze nou, zeggen dat, dat het vetter is dan zonnebloemolie. Ja. Maar er staat ook geen houdbaarheiddatum op. En dat, maar het staat er wel op zonnebloemolie. Ja. En dat staat er ook op olijfolie. Nou. dan denk ik, wat een onzin, want olie kan toch niet bederven? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Kan olie niet bederven? Nee, olie kan niet bederven. Nou jawel. ja, jawel. Wel, nee, ik heb een bus olie voor de auto, maar die staat er al twintig jaar. Ja, maar dat is heel andere olie. Ja, dat is toch ook olie? Nee. Ja, dat is wel olie, maar dat is andere olie. Die komt uit de grond, die wordt niet uit een olijf geperst. Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Nee, als dit, je hebt weer gelijk. Nou ja, ik roep ook maar wat. Maar ik ben wel, ik ben wel benieuwd nu wat er in slaolie zit. Ja. Ja, nou, er zit geen sla in, maar, dat, maar het komt ook niet uit sla vandaan. Maar kun je, je um, uh, slaolie, kun je daar ook in bakken en braden? Ja, ja, moet je horen, dat gebruik je dus. Je kan er ook in, in, in bakken, maar je kan ook in kan je bakken. De, bij de olijfolie, dat, dat doe ik eerst altijd een scheutje voordat ik mijn vlees ga braden. Want dat kan je verwarmen tot 180 graden. Ja. Dus dat, dat weet ik wel. Ik ben, ben wel benieuwd. Dat kan wel wat vragen, hè? Nou, het, het, is wel, het is een hele leuke vraag, want die gaat wel beantwoord worden. Ik. Zou ik zoiets denken, Alfred? Ja, dat, is, dat weet iemand. Oh, nou, dank voor je e-mailtje. Heb ik, oh ja, <laughs> graag gedaan. <laughs> ja, want je weet wel van die champignons hebben toen naar toegestuurd. Ja. Ja, oude ik... taart is het. Oh, oh is, is het die oude taart? <laughs> <laughs> nou, je zei het zelf, joh. Ik zei ja, dat het niet. Ik he? zelf. Nee. nee, maar ik, ik, ik zit even over de slaolie. Want het is altijd leuk om. Uh, de, ik vind het tenminste altijd leuk als er iemand wakker is die even naar zijn keukenkastje wil lopen. Even een fles slaolie wil pakken en even wil kijken. En als er dan wel op staat wat erin zit, of die even wil bellen naar 0800 1121. Ja. Dat, uh, dat, is, dat is in ieder geval iets wat meestal wel lukt. Hè? Want de andere vraag over de wasbolletjes weet ik niet of die vannacht nog beantwoord worden. Ja, dan moet je horen, die wasbolletjes. Als je nou gewoon. Ik heb van die maatbekers. Nou, als je nou denkt: die heb ik in drie verschillende maten. Nou, dan neem je daar toch 10 milligram van. Ja. En dan gooi je toch in je maatbolletje, bolletje wat het wat de Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het makkelijk is, want van de ene wasmiddelen moet je moet je tien uh, uh, liter hebben en van de andere dertig. Nou en als je te veel schuim dan gooit je de er van achteren wel uit. Eerlijk? En als je tekort te hebt, dan, dan wordt je was niet schoon. Dus dan doe je de volgende keer wel een scheutje erbij. Ja, dus eigenlijk ja, maar ja, het is eigenlijk verstandig om gewoon het hele bolletje tot het randje te vullen. Ja, maar nee, maar dat is verspilling het, natuurlijk. Ik heb een wasmachine en als ik per ongeluk te veel erin gedaan heb, dat ik het soms twee keer hier gegooid heb. Nou, dat komt er vanachter, dat komt er schuim uit. Dan denk ik, nou, vooruit maar. Dan weet je het weer. En dan weet ik het. Ja, dan uh, volgende keer beter opletten. Je moet ook niet twee keer een heel bolletje in je was gooien. Nee, tuurlijk niet. Nee. Goed, nou Jo, ik ga eens even op zoek naar een antwoord op de sla, Oli. Ga jij op zoek? Ja. En, uh, ik stuur nog wel weer een paar mooie mensen. Precies, dan krijg ik weer mooie berichtjes binnen. En dan weet ik meestal aan de kleurtjes al dat het van jou is. Dat het, ja, nou, ik stuur de naam nou alleen met een aan een wagen, dan kun je mee rijden. <laughs> Dankjewel, Jo. Uitkreeg, tot horen. Goedenacht. Hoi, hoi. Hoi. 0800 1121 Hans. Dag, Leila. Ja, zie je, daar gaan we alweer. Ik moet eens dus een lijstje bijgenomen met welke Hans wie is. Nou, Hans, Leila, nacht verpleegkundige. Ja. Sinds vorige week. Oh. Ja, er mocht er niet meer. Nachtzuster. Oh. Oh, ik schrok al. Hans. Oh yes. Ja. Daar was je weer. Daar was ik weer. Ja. ja wat, wat had je te melden deze keer, Hans? Ik had dus... Nee, het ging nog over vorige week. Over die oh. ADSL. Ja. En die kabels onder de grond. Ja. En toen zei ik nog, op voor 2,5 minuut voor zes, zei ik nog... Als je twee blikken met ja. uh, een touw verbindt. Oh ja, ja. Twee lege blikken met een knoop erin en onderkant. Ja. Dat je elkaar uh, over een meter of 30, 40 toch kunt horen. Dus als ja. jij uh, iets daarin spreekt en dan uh, hoor ik dat en dan spreek ik terug. Dat je dan elkaar toch kunt horen. Ja, gek. Is Hoe dat, kan he? dat? Ja. Ook al is het 30, 40 meter uit elkaar. Deed je dat vroeger ook? Ja, dat deed ik vroeger, ja. Toen we in de woonden, hoor, ja. En, en, en wat voor blikken gebruikte je dan? Ja, voor doppetten of speciënbonen of ja, weet hmm. ik al wat. En dan moet je een gaatje in de onderkant maken, dan moet je het touwtje doorheen doen, toch? Ja, met een knoop erin. En dan strak trekken. Ja. En dan, uh, dan kon je elkaar, naar, ja, goed, weet ik veel, 20, 30, 40 meter uit elkaar, dan kun je elkaar nog horen. Ja. Als jij dan nou wat zei tegen mij... Dan hoorde ik dat met mijn, uh, als ik met mijn oor dus tegen het blik aan stond. Ja. En dan uh, sprak ik terug. En als jij dan wat zei, dan hoorde ik het ook als ik met mijn oor tegen het blik stond. Juist, ja. Dat was eigenlijk de voorloper van de telefoon. Ja. Maar... Daar ging het ook uh, vorige week over. Maar ja, ik heb, volgens mij is het, een beetje, is het een beetje in onbruik geraakt. Ja, sowieso. De, de, we, we kinderen doen dat niet meer. Nee, nee, nee, maar, nee. Maar wat voor touw moest je daarvoor gebruiken? Maakte wat, dat wat uit? Wat voor touw? Touw. Touw, Nederlands? Nee, Hans, wat voor, oh, voor touw? touw? Ja. Ja, dat uh, ja, ik, wil ik niet eens. Nee, Gewoon hè? Touw? Ja, dat maakt niet uit. Er moest niet speciaal een waslijn tussen zijn. dat niet wit. Dat kan. Dat, dat kan. Ja, dat kan. Ja, met touw geleid ja, toch dat het niet? Dat is ook maar. Ja. Ik weet het niet meer. Ik zeg 0800-1121. Ja. Even het communicatiemiddel weer in zijn basis uh, eventjes uitgelegd krijgen. Ja, ik heb nog een vraag. oh jee. Um, dat gaat over psoriasis. Ja. Ik heb in het voorjaar heb ik altijd uh, last van uh, een soort schubben of losse... Stukjes vel op mijn onderbeen. Links en rechts. Ja. En het gaat dan over in de voet. Ja. Waar die ribbels zitten daar, weet je wel? In... Op de wreef. Ik heb geen ribbels. Heb nou, jij geluk, ribbels? Ik heb geen ribbels. Als jouw been en jouw nee. uh, voet overgaat, gaat, heb jij daar ribbels daar Rimpels. Echt niet. Ja, nou goed dan niet. Jij niet dan. Nee, ik zit te kijken, Hans, maar ik heb, het echt. Ik heb daar geen rimpels, hoor. Nou nee, ja, dat niet. Maar ik begrijp ik, wat okay. je bedoelt. Gewoon het deel dat je vo dat je, waar je been over gaat in je voet aan de voorkant. Als je dat. Oh ja, als je het echt een beetje flext, dan uh, komen de ribbeltjes. Ja, ja. Toch wel, hè? Ja. Ja. ja. ja. Ik zei nou, dat nou en dan is mijn vraag: in het voorjaar ja. heb ik er altijd veel meer last van dan nu. Oh. Ik heb wel uh, zelf gekregen van de arts, oh. lacetten of ricetten of hoe het ook heet. Maar dat brandt als een gek als je het op je wreef uh, wrijft. Ja. Dat brandt zo weer. Dat, dat, dat, dat gebruik je dus niet meer. Nee. Maar nou is mijn vraag eigenlijk: wat, wat, wat is daar tegen te doen? En het is vooral in het voorjaar dat dat dus gebeurt met die psoriasis. En ik heb er nu eigenlijk helemaal geen last meer van. Niks. Maar heb je echt psoriasis of heb je gewoon een hele droge huid? Ook allebei. Okay, Alle, want... Allebei, ja. Want ik, we kunnen vragen of mensen uh, uh, huistuin- en keukenmiddeltjes weten, maar voor echt medische toestanden stuur ik iedereen gewoon naar de dokter hoor. Want ik wil niet aan de hand hebben dat jij straks twee blauwe voeten hebt. Nee. En, omdat ik gezegd heb dat je er vooral levertraan nee, op moest nee, nee, smeren. Nee, nee. Zo erg worden we niet. Nee, precies. Nou, de nee, huist... maar misschien dat er iemand is die daar iets op heeft of die hetzelfde heeft of... Uh... Ja. Nou, ik, met... ik ga even meteen weer een antwoord geven, maar mijn zoontje die heeft op dat plekje, die heeft daar ook geen rimpels, maar die heeft daar wel uh, eczeem. Ja. En dan moet ik altijd witte vaseline opsmeren. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dan kun je gewoon Al, bij, je de de huizen, bij de huis. Als vaseline is, ja. die ik van broer gekregen heb, ja. dat het zo uh, plakt... Ja, maar dan moet je eventjes bij de drogist hebben ze, doen ze er een beetje gewoon basiszalf. Gewoon een soort bindmiddeltje doorheen. En daarom heet het witte vaseline. Dan oh, wordt het wit. Het en dan uh, blijft het wat beter. Uh, trekt het wat beter in, zeg maar. Ja. Ja. ja. Witte vaseline. Oh, wat ben ik weer, ben ik weer uh, van alle markten thuis? Het ja, verbaast mezelf gewoon. Fantastisch. Nou, ja, dat vind ik zelf ook op dit moment even. Je hebt nog wel een bijnaam. Oje, Chica. Chica. Oye Chica. Oye Chica. Ja, Chica versta ik, maar wat is. het? taal? Eh, er... uh, eh, uh, uh, uh, Buenos. Buenos. Twee Oye. jaar Spaans, hè. het is volledig leuk. is het? Goed, Hans, ik ga de... ophangen hoor. Stand je draaft door. Eh? <laughs> doeg. Ja, oké, okay, bedankt. Adios. Adios. Hasta, Hasta pronto. Oye. Ja, doeg. Rebecca. Astrid. Ach, Rebecca, je bent aan de deur geweest bij mij thuis. Ja. Nou, hoe heb je dat nou gevonden? Nou, gewoon aan de tweede persoon die je in Kampen tegenkomt vragen waar jij woont. Nee, eerlijk, waar je bent gewoon aan wildvreemde mensen in Kampen gaan vragen waar ik woon. en je trof iemand die het ook wist? De tweede. Het is ongelooflijk. En hoe wist die, die uh, meneer of mevrouw dat dan? Ja, äh, dan moet je hier recht... Dus ik was al heel vlak bij je uitgekomen. Ja, ja, dat kan bijna niet anders in kampen. Want ik had de auto geparkeerd op die parkeerplaats waar je gratis kan parkeren. Ja, ja. Dus ik liep die uh, ene straat in, die ja. uh, als eerste. Wat doe je En toen dat liep netjes, ik uh, ja. rechtdoor en toen kwam ik iemand tegen. En toen vroeg, ik, uh, toen vroeg ik naar jou, maar ja, nee, die ken ik niet. Nou, toen kwam ik een man tegen van een jaar of vakweg, 45, zoiets. Ik dacht, ma, beetje kans. Die kent er wel, ja. ja. <laughs> Alle mannen van 45 in Kampen, die ken ik, ja. <laughs> die zeggen nou, als hij nou hier rechtdoor loopt... Ja. ...en uh, dan ziet hij daar een blauwe deur. Ja. En het is daar nog wel wat rommelig. <laughs> Dat weet ook iedereen in Kampen. <laughs> <laughs> <laughs> ik zeg <zeiden>, nou, oké. Okay. <laughs> en jij had gezegd, er is altijd iemand thuis. Ja. Dus toen niet. Ah, uh, uh, heb je het nou, wel toen, heb ja. ik, uh, uh, toen ben ik bij je aan de deur geweest. En toen, heb ik nog, uh, uh, toen ben ik helemaal doorgelopen. Heb ik nog op het terrasje gezeten, want het was lekker weer. En uh, toen heb ik die winkelstraat nog doorgelopen. En uh, nou, nadat ik uh, op dat terrasje had gezeten, ik dacht... Maar het is tegen zes, misschien is ze thuis... Maar dus niet, maar die winkel tegenover jou die was nog net open. Ja. Yeah. Die waren daar aan het stofzuigen. En een hele aardige mevrouw en die kende jou wel en uh zou een pakje aan je geven. Nou, het was hartstikke lief. Ja, ze stond, uh, volgens mij was gisteren, kwam ze even langs. Zegt, er is nog een pakje voor je bezorgd. Ik gisteren? Denk, ik, ja, gisteren. Ik weet niet wanneer je hier geweest bent. Maar ze was Vorige ge... week. Oh, ze kwam gisteren brengen. Dus ik denk dat ze eerst de tanden een week gepoetst heeft met de tandenborstel die oh, erin zat. Ja, dat zou stand. kunnen. Het is een ja. nieuwe tandenborstel. <laughs> want ik en had nu die niet meer. Die Turkse tandenborstel, die had ik op een gegeven moment nodig. En toen heb ik vier nieuwe tandenborstels gekocht. Ja. En daar heb ik er eentje uitgepakt, en die zit daar nu in. Ja. En je hebt dus hamamzeep, uh, ja. en je hebt olijfoliezeep. Ja. En daar moet je uh, hamamzeep dat, dat heel veel schuim maken. Ja. En dan met zo'n zo speciaal sponsje. Oh, dat zou ik er eigenlijk ook wel bij kunnen doen, zo'n schuur. Uh, en dan komt al dat vel komt van je huid af. Oh, dus wat voor Hans. Nou, dat zou ik dus zeggen, ja. want ik ben uh, psoriasisdeskundige, want ik heb het ook. Kijk. En als ik in Turkije ben, dan ga ik eerst naar de hamant toe om al mijn schilfers eraf te halen. En dan is mijn huid weer helemaal zacht en soepel, zonder schilfers. En uh, dat zou ik dus ook tegenhand zeggen. Je moet altijd zorgen dat je huid ingevet is. Uh, liefst met olijfolie en olijfoliezeep gebruiken... En vetten, vetten en nog eens vetten. Nou, dat is het, uh, kijk eens. Dat is het advies. En in uh, mei. met uh, uh, Flevoziekenhuis. Uh, naar, uh, naar Turkije. Want dan gaan de eerste psoriasisreizen. tegen betaalbare pleizen. plaatsvinden. onder dermatologisch uh, toezicht. En er komt nog wat bij. Die manier waarom die. Uh, of Hans. Waarom die in het voorjaar last heeft, ja. dat komt uh, omdat heel uh, de winter die, uh, die benen zo weinig uh, zon gehad hebben. Um, het, het, is, het is vaak een gebrek aan zon, hoe dat ontstaat. Maar het is ook wel genetisch bepaald hoor. Maar zonlicht doet veel en als je heel veel last van psoriasis hebt, kan je ook lichttherapie krijgen in het ziekenhuis. Hoe oh, doen ze dat met lichttherapie? Ja. Oh. Also, ik heb het ook een keer heel erg gehad. En dat uh, was het eerste jaar. En uh, toen wist ik ook niet wat, wat me overkwam. En dan begin je met 30 seconden. Nee, 20 seconden ging dat apparaat. En dan denk je: jeetje, moet ik hier voor 20 seconden naartoe komen? Yeah. Ja. Ja, dus. En uh, <laughs> dat, uh, dat wordt uitgebreid iedere keer. Dan met 10 seconden. En dan met 5 seconden. Dat geeft dat. Dat apparaat berekent dus hoeveel licht je kan hebben. En dat mag je maximaal uh, twee tot drie maanden hebben. Want het ligt eraan hoeveel UV je dan gehad hebt. Mm -hmm. En uh, dat mag je niet langer hebben omdat je anders kans op huidkanker krijgt. Ah, Oké, okay. ja, dan ben je, van de, je, de regen in het... ah, je van de de drup in van de regen. Ik heb van ja. de zomer veel op slippers lopen. Dat ah. er veel zonlicht bij zijn voeten is gekomen. Ah, kijk eens. Dan weet hij dat meteen ook, dat hij van die witte sportzokken aan moet trekken. Juist heeft niet blote voeten. Oh nee, juist niet, want uh, dan krijg je het juist niet. Dus hij moet eigenlijk in de winter ook op slippers lopen. Ja, nou ja. Uh, of je nou in de winter op slippers loopt, er komt weinig licht bij je voeten. Oh ja, dat schiet ook allemaal niet op. En dan nee. nou heb ik nog antwoord op, uh, op dat stoplicht. Ja, Inke Kru, ah, dat heeft bij de politie echt geen prioriteit. Bij de politie heeft prioriteit als er wat gebeurd is. Wat je hiermee uh, zou kunnen doen... is gewoon contact opnemen met de officier van justitie... Zo. of een brief schrijven naar de officier van justitie... omdat het levend bedreigend is. En die kan daar wat mee. Ja. Maar de politie komt pas in actie als er wat gebeurd is... Moet je niet eigenlijk gewoon bij de provincie of bij de gemeente zijn? Van wie is die weg? Ja, provinciale staten zou ik denken. Maar het is wel altijd heel droevig dat dat niet allemaal ja. met elkaar communiceert. Want het, op een gegeven moment denkt Marcel natuurlijk ook... ja, weet je, laat dan ook maar. En dan heel iemand anders krijgt daar dan een ongeluk als het ja, zo'n gevaarlijke plek is. Ja, ja. goed. dat is ook vaak bij kruispunten ja. waar ongelukken gebeurd zijn... Hmm. Waar iets onmiddellijk verandert met verkeerslichten. Ja, ja, maar dan is het toch een beetje. Het, ja, dan is het te laat. Dan is het kalf al verdronken. Ja, ja, dat klopt. En dan maar ja, wordt er. Eentje meer of minder. Ach, dat scheelt de staat ook weer zoveel, aan, uh, hmm. aan onkosten en aan ziektekosten. Nou, en, uh... Rebecca, ik geloof toch niet dat we zo, hè? Nee. Nou, dit nee. is misschien een beetje. Uh, misschien een beetje overdreven. Ja. Uh, maar ik, ik chargeer het om aan te tonen dat je als mens zijnde niet meer zoveel voorstelt, hoor. Je waarschuwt om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Dat moet je ontzettend waarderen als, uh, als instantie, als politie, als weet-ik-het-wat... Ja, er wordt totaal niks mee gedaan. Nee, maar goed, Daarom je mag toch gewoon... hopen dat de politie gewoon heel erg druk is, ook ondertussen, om ons ook verder nog veilig en uh, tevreden te houden, toch? Het is niet... Uh, kijk, als ze nou de hele dag alleen maar uit de neus zaten te eten, dan was het wat anders. Ja, oké. Okay. Maar het, het heeft geen prioriteiten, en nee. dat weet ik zeker, omdat er niks gebeurd is. Politie kan in actie komen als er wat gebeurd is. Nou, Rebecca, en wat ik ben ook ja. zou helpen een plaatselijke ja. krant of oh, een ja. politieke partij. Ja. Oh, dat klinkt nog eens nuttig. Ja. Goede tips. Nou, nou Marcel zit, zit mee te schrijven. Tips? Ja, ik, ik, uh, ik vind het verschrikkelijk lief van je dat je de zeepjes bent uh, komen langs brengen. Ja, maar dat had ik beloofd. Ja, maar dan is het even goed verschrikkelijk lief van je. Oh ja, maar ik ben ook een schat hoor. Nou, da ik dan? Dat uh, kunnen we concluderen hierbij. Ik ga, le ik ga lekker hamamen met de zeepjes. Ja, doe je dat. Maar nou heb ik zelf ook nog een vraag. Oh, nou kom maar door. Um, als jij groente koopt. Ja. In de supermarkt of waar dan ook. Dan je, betaal je daar een bepaalde prijs voor. Het ligt er ook aan wanneer je die groenten koopt. Ja. En, uh, maar nu koop je kant-en-klare groenten. In blik of diepvries. Mm. En die is altijd stukken goedkoper dan verse groenten. Oh ja. Hoe komt dat? Ja, dat is raar. Dat is raar, want het moet allemaal bewaard worden en in blikjes gedaan. En, ja. Uh... Hmm. Ik schrijf het Is je even dat wel eens opgevallen? Ja, alleen het is me wel zo. Ik, ik weet het gewoon, maar ik heb er nooit over nagedacht. Maar dat doe ik dan nu eventjes, hè? Dat is raar. Ja, want het is toch heel veel, veel arbeidsintensiever? Uh, ja. Omdat we op. op uh, om wat in de schappen te krijgen dan verse producten. Ja, en het is vaak nog gekookt en geprepareerd... Ja. en er zit nog wat bij in en van de toestanden. Ja. ja. Nou, ik zeg 0800 1121. Ik doe mijn best, Rebecca. Oké, okay, Astrid. Ik wens jou een goede uitzending. Ik, uh, ik jou ook. En tegen... Nou, ik, ik denk dat ik een paar uur ga slapen. Doe maar. En uh, tegen, uh, tegen de ochtend dan wens ik je veel sterker. Dan met... heb jij altijd een moeilijk half uurtje. Dan moet ik nog even door, wou uh, je zeggen. Ja, want dat heb je een paar keer te kennen gegeven, zo rond half zes. Ja, ik moeilijk. dan wordt het pittig. Ja, ja. Het... Hey, maar als ik vragen mag, ja. hoe, uh, als jij om zes uur klaar bent met je programma... Ja. Ga je dan gelijk naar huis? Nee. Oké. Okay. Dan ga ik eerst slapen. Oh, dat doe je in heel veel Ja, Oké, okay, nee, verstandig. Maar ik want zeg het... niet waar, want dan sta je weer voor de deur met nee, een tandenborstel. Natuurlijk ja. nee. Nee, <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk dat niet. Maar uh, nee, dat vroeg ik me af. Want ik dacht, als jij nou zo uh, wat, wat zuchtig begint te ja. worden... en uh, uh, je, je moet dan gelijk nog zo de polder in naar kampen toe... dat vind ik het best wel gevaarlijk. Ja, nee, maar dat komt allemaal wel goed. Maar meestal ga ik ook wel slapen voordat ik hier naar Hilversum toe ga. Maar ik merk dat ik inderdaad op de terugweg ben ik dan te moe. Dus dan ga ik eerst slapen en dan rijd ik naar Kampen. Oh, verstandig. Maak je geen zorgen. Goed zo. Dankjewel, Rebecca. Lieve Astrid, eerst, ja. uh, nogmaals een goed programma. Ja. En wij spreken elkaar vast nog wel eens. Tot de volgende keer. En je weet, als je in Almere bent, stuur ja. me een mailtje en we maken weer een gezellige dag van. Ah, uh, nou, ik zie je daar. Oké. Okay. Dag Rebecca. Goed dag. Dag. Deze is nog voor Hans. Smeren op het huidje van je. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.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 Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time that I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin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 Frank Sinatra en I've Got You Under My Skin. En dat naar aanleiding van de tip van Rebecca aan Hans... met de droge voeten. Smeren, smeren, smeren, smeren en zonneschijn. Ja. 0800 1121 voor vragen en vooral ook voor antwoorden. Want het loopt lekker met de vragen. Hele lijst heb ik al. Uh, de wasbolletjes, de aspergeboerin in Limburg, de, het stoplicht uh, bij Haarlem, de slaolie, de uh, blikjes en het touw, de psoriastes op de voeten. En uh, groenten in blik dat goedkoper is uh, dan verse groenten. Hoe kan dat nou? 0800 1121 als je wilt bellen met een antwoord. En uh, vragen, dat kan natuurlijk ook. Herman. Ja, hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ik spreekt met Herman, jo. schipper van de motorschip Istar e 2. Oh. En ik kan het een en ander vertellen over die plantaardige olie. Mooi. Want is slaolie hetzelfde als plantaardige olie? Ja. Oh, het de... is gewoon zonnebloemolie. Nee. Ja. Dus als je thuis nou een fles zonnebloemolie en een fles slaolie naast elkaar opstaan, en dan zit er hetzelfde in. Zit hetzelfde in. Potverdorie. Ja. En dat het, uh, ja, dat het een houdbaarheidsdatum heeft, dat kan ik ook verklaren. Ja. Want uh, in... je hebt verschillende plantaardige olieën: ja. je hebt uh, zonnebloemolie, je hebt palmolie, je hebt raapzaadolie, je hebt uh, sojaolie. Ja, maar in al die olieën ja. zitten dus wat Bechel zegt onverzadigde bindingen. Oh. En die onverzadigde bindingen, ja. dat zijn dan net de dingen die die olie ook na verloop van tijd ranzig kan maken. Oh. Maar, uh, Jodi, uh, is het opgevallen dat juist op de slaolie... juist geen houdbaarheidsdatum staat? Nee, dat is meestal, als je wat goedkopere slaolie hebt... is dat uh, eigenlijk een beetje het afval van het uh, landtankje waar het in zit. Ja, dus? En dan uh, wordt het uh, onder, meestal een goedkoop merk wordt het verkocht. Ja. En dan blijkt het gewoon zonnebloemolie te zijn. Oh... Oh. En waar gebruik je zonnebloem, zonnebloemolie? Want ik gebruik dat om oliebollen in te bakken. Verder koop ik het eigenlijk nooit. Ja, daar kan je het heel goed voor gebruiken. Je... McDonald's, McDonald's ja. gebruikt uh, uh, 50% zonnebloemolie, 50% raapzaadolie. Raapzaad? Om, uh, ja, dat is een soort koolzaad. Oh. En om uh, de frietjes in te bakken. Oké. Okay. En waarom? Ja. ja omdat ze van het afval, ja. dat wordt weer heel goed opgekocht ja. om biologische brandstof van te maken. Eerlijk? Ja. Nou, ik ben helemaal bij, Herman. En ik kan op uh, de vraag van die groente kan ik ook een antwoord geven. Nou, kom maar door dan. Uh, het is namelijk zo, die groente die in blik zit, op ja. de potten, ja. die wordt geoogst op het moment dat die groente in volle bloei is. ja. Dus dat hebt het meeste opbrengst. O, en nou, dan moet het in potten gedaan. En dan schijnt het goedkoper te zijn. Als dat jij in een ander tijd van het jaar. Ja. Diezelfde groenten wil hebben. Oh. Nou, he, he, he, weet ja? je, Je wilde zelf ook nog iets vragen, toch? Ja. Moet je even blijven hangen, want we gaan heel even naar het nieuws luisteren. Maar dan kom ik zo weer bij je terug. Ja, is goed. Ja, dan zeg ik ondertussen 0800-1121, want dat kun je nog steeds helemaal gratis en voor niks bellen. 0800-1121.